Bredenburg naar Rotterdam Plaat. Bredenburg naar Rotterdam Plaat. Over. Bredenburg naar Jan Wolkers. Hallo Jan, ben je daar? Over. Ja, ik ben hier. Over. Hoe is het allemaal? Over. Nou, het is een opwindende nacht geweest. Een heel uh, boeiend en uh, ontroerend. Want nou jongen, ik heb met het beest wel, hoe lang, een, een, een uur of vier zitten worstelen. Huh? Hij, uh, hij, nou, het was heel moeilijk hoor, om hem dus, hij te dus. En dan moet je hem dus eerst hebben En dan druk je hem zo tegen je aan. En dan moet je die slang, ik heb dus eerst die slang, de hele toestand in orde gemaakt. gepasteuriseerde melk open, alles op zijn plaats, weet je, dat ik er meteen bij kon. En, uh, en uh, nou ja, ik, ik steeds maar proberen, maar het beest heeft een kracht. En dat is al een gunstig teken natuurlijk. Want hij is helemaal niet uitgeput of zo nog. Ja. Huh? En, uh, nou, eindelijk, nou, ik geloof, en dan bleef ik weer een half uur met hem zitten, hè, tegen hem praten, en zijn kop aaien, en op de uur kon ik helemaal zijn neus komen en zo, weet je wel. En, nou ja, en dan probeerde ik het weer, en dan ging het weer niet. En eindelijk lukte het toen, om die slang erin te krijgen, dat een rottig, uh, een rottig uh, gedoe, een slang in iemands zijn strot te steken. Hè. Nou, toen heb ik daar een halve liter gepasteuriseerde melk in gegoten, zo dus langzaam. En... Uh, toen liet ik hem los en toen kotste hij alles weer uit. En dat vond ik verschrikkelijk ellendig. En uh, nee, ik, kon, ik kon er niet die slang nummer in krijgen. En toen ben ik dus om een uur of hoe laat was het toen? Twee uur, geloof ik. Toen liep ik weer naar de tent. Toe. Het was prachtig, jongen. De hele zee was aan het lichten toen hier. De Waddenzee. En toen ben ik er vanmorgenochtend om uh, half zes weer heen gegaan. En uh, ik had in mijn hoofd dat er echt nog een half blikje, zo'n klein blikje koffieroom zat. En ik heb al die pakken nagezocht, toen had ik eindelijk het ene blikje koffieroom. En uh, koffiemelk is het, van Albert Heijn. En dat heb ik aangelengd met evenveel water. En toen was, was, maar toen ging het makkelijker dus. Huh? En dat was zo verschrikkelijk lief dat ik die slang ging gedaan. En toen deed ik het ook iets beter, denk ik. Ik deed het veel geleidelijker. Huh? En ik hield hem toen toen het afgelopen was, hield ik hem nog even vast. En toen haalde ik heel voorzichtig de slang eruit. En toen hield ik hem ook nog een poos vast. En dat is er goddank ingebleven. En hij heeft twee keer gescheten. één keer vannacht. En één keer nu net. En dat is misschien ook wel een goed teken. Ik heb hem dus uit dat... Uit dat ja, daar kijk ik nog aan werk aan om dat allemaal schoon te maken. Uit dat barakje gehaald. Uit het rijdende barakje, zeg ik maar zeggen. En nu, nu zit hij tussen, twee, tussen vier uh, uh, van die oude pakken. Stro zit hij in. Daar heb ik hem ingesloten, zo. Ik heb hem een beetje nat gesprenkeld. En uh, nou, dat gaat allemaal erg goed. Over. Mooi. Hij moet ontzettend veel vocht hebben, nogmaals. Hè. Zeg ik, uh, wou niet te lang maken, want anders vertel je je hele verhaal nu al. En dat moet eigenlijk om twaalf uur gebeuren. Is er jouwzijds nog een opmerking voordat we om vijf voor twaalf uur contact hebben? Over. Ja, er moet natuurlijk iets gebeuren, uh, Willem. Met het beest. Want, want hij heeft pas één zo'n klein blikje. Op Jij zeg wel heel veel vocht hebben. Maar ik kan die gepasteuriseerde melk er wel in gooien. Maar misschien moet ik wel koffieroom hebben. Over. Nou, zo proberen we. we. zullen dan proberen om koffieroom te droppen, hè. Door de vrienden van de luchtmacht. Over. Nou, als dat zou kunnen, graag. En dan moet je nog even aan die man vragen. Hoeveel hij per keer moet hebben. Hoeveel hij. Eh. Uh, uh, uh, ...per dag moet hebben, hè? want het kan best dat hij per keer bijvoorbeeld niet zoveel mag hebben. En hoe, hoe de verhouding is, ik heb dus 1-1 genomen, ik heb het met, met dezelfde hoeveelheid water verdund, want dat, dat moet geloof ik. Hè? En wat ik je, nou, er is één ding wat ik je verschrikkelijk graag zou willen vragen, als dat, uh, dat spul gedropt wordt, zou je dan ook wat, uh, wat uh, die, uh, filmpjes voor mij uh, willen droppen over... Uh, ja, de, de maat is 4 keer per dag 1 liter. 4 keer per dag een liter. En als er gedropt wordt, dan wordt er hier nu gevraagd: wat voor maat die filmpjes zijn. 36 opname, klein beeld over. Ja, ik zou je precies zeggen: heb je daar een potloodje? Want die moet het precies zijn: Kodak, Kodak High Speed, High Speed, EH, EH120. Kodak high speed EH 120 en dan mag je er 10 van kopen dat is een guld of 60 als je me even voor zou kunnen schieten jij gaat misschien toch naar lever ik weet niet hoe je dat doet met die melk maar jij zegt 4 keer per dag een liter maar is dat een liter dus een liter van die, dat koffiespul of is dat, een, is dat vermengd of weet je dat nog niet over verdund hè? dus 4 maal een liter vocht verdund met, met, die, met, die, ja, met die water over goed He, dat hoor ik dan ook misschien nog even precies. Wanneer denk jij dat, dat, uh, dat ik die spullen hier kan hebben? Want anders dan probeer ik nog even met die gepasteuriseerde melk. Maar omdat die man zei dat het niet zo best was, ik dacht misschien kotst hij daar wel van. Over. Nee, dat is ook wel goed hoor. Dat valt uh, erg mee. Dat is ook wel goed. Ik ga niet naar Leeuwarden hoor, want ik mag niet mee vliegen. Ik blijf gewoon hier. En we weten natuurlijk helemaal niet wanneer uh, de mannen van de luchtmacht uh, met hun uh, vliegtuigen beschikbaar zijn om dat te kunnen droppen. Hè? Over. Ja, wat ik je dan wilde vragen, uh, hoe breng je dan die filmpjes erheen? En wat ik verder wilde vragen, ik ben dus niet bij de tent, maar hier bij het gebouwencomplex als ze komen. Over. Ja, dat is begrepen, Jan. Over. Ja, oh ja, ik vroeg hoe, hoe die filmpjes daar dan komen en zo. Of dat niet ingewikkeld wordt. Over. Ja, we, kunnen, we hopen dat zij ze kunnen kopen en voorschieten. En dan, uh, dat is de enige manier dus, omdat wij alleen telefonisch contact hebben met Leeuwarden. Hè? Over. Nou, dat zou ik erg, uh, erg uh, fijn vinden als ze dat doen. Uh, dan zal ik een, uh, eens een tekening sturen voor in de kantine... waar ze toch al niet genoeg gevulde koeken mogen eten van prins Bernhard. Dus het zal wel... Uh, misschien is dat een compensatie voor ze. Over. Ja, ja, nogmaals, geen politiek hè, in de volgende uitzending die we krijgen... want dat levert toch te veel moeilijkheden op met de mensen van de avond. Er zijn toch vrij veel telefoontjes geweest hoor, over de krokodillenkoppen. Over. Alleen op de keukenille koffie, ja. Nou ja, goed. Zwat. Uh, uh, is er verder nog iets? Even kijken, is er bemerkt, heb ik nog iets te melden of zo? Wanneer komt, uh, komt uh, dingen nu, uh, uh, de, de schipper, over? Ja, morgen tussen tien en half elf komt, uh, komt de schipper aan. Ik geloof dat we er wel zijn, Jan. Uh, als je nog iets hebt, dan, uh, dan nu even, nog dan kijk ik weer terug. Over. Ik zit nog maar steeds met... Heb je nog iets gehoord over dat ongeluk? Uh, uh, op de Afsluitdijk? Over. En sluiten als je een, geen antwoord of wel een antwoord weet. Over. Vrouw dood, man zwaar gewond. Het kind... Ja, de kinderen zwaar of gewond. Ja, over. Godverdomme, dat vind ik wel verschrikkelijk, zeg. God. Ja, ik zag dat het ernstig was, joh. Jezus, wat een ramp. Ja. Nou, Over. Goed, hier vanuit de Bredenburg, Jan, dan contact om vijf voor twaalf. En uh, nou, we hopen dat dat uh, met die lucht mag. Er is natuurlijk nog geen woord over te zeggen. We moeten, af, moeten zien wat er gebeurt. Je hebt dan in ieder geval kregen, hebben we contact en kunnen we de rest vertellen. Ik dacht dat het al was. Vijf voor twaalf dus. Het centertje uitzetten. En vanuit de Bredenburg sterkte met de zeehond over en sluiten.